Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Blokker blijft toch bestaan half november ging de winkel failliet. De curator heeft nu een koper gevonden voor Blokker. Verder is alles nog onduidelijk. Of er winkels moeten sluiten, of iedereen zijn baan houdt en wie die nieuwe koper is, die vragen blijven nog even onbeantwoord. Er zijn bijna 400 blokkers in Nederland. Daar werken bij elkaar opgeteld zo'n 3500 medewerkers. Het aantal mensen dat vrijdagavond gewond raakte door de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is opgelopen tot 235, maakt het Duitse Openbaar Ministerie bekend. Eerder ging het nog om 200 gewonden. Vijf mensen overleverden de aanslag niet. De verdachte is een psychiater die al lang in Duitsland woont en rechtsextremistische ideeën heeft. De Turkse voetbalclub Beşiktaş wil de wedstrijd tegen FC Twente niet spelen in Enschede. Het is een reactie op de burgemeester van Enschede. Die wil geen fans van Besiktas toelaten voor de Europa League wedstrijd uit angst voor rellen. De Turkse club vindt dat discriminatie. De club heeft de UEFA gevraagd of de wedstrijd eind januari kan worden gespeeld in een andere Nederlandse stad of zelfs in een ander land. En in Osaka in Japan is het tijd voor een bijzondere jaarlijkse traditie. Het lachritueel. Alle slechte herinneringen van het afgelopen jaar worden daar collectief weggelachen. En zo klinkt dat. <totstuk> het ritueel komt uit de Japanse mythologie. De goden dansten en lachten om de zonnegodin uit haar grot te lokken.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 Weet het allemaal. Als het aan de minister ligt, uh, moeten we allemaal snel naar uh, de bank toe om uh, even wat contant in, in huis uh, te hebben. Vroeger mocht dat nooit, want tegenwoordig moet je juist uh, wel een zak met geld uh, ergens in de oude sokken stoppen. Fred?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 Zo jammer, anders hadden we vandaag even kunnen draaien nog uh, ja. het gedicht van uh, Albert-Jan. Ja, dat is jammer inderdaad. Nou, ja, misschien komt het nog. Als je weet welke dag het was, dan uh, kunnen we hem misschien uh, opzoeken. Uh, ja, nou, <laughs> dat, gaat, dat gaat vast goedkomen. Ja? ja oh, Johan wel. heeft hem natuurlijk ook op zijn Facebookpagina gezet toen. Nou, is goed is wel. Oh, ja. maar ja. Nou, dat, dat gaan, gaan. wij uh, regelen, Richard. En jij gaat ook regelen het bericht van uh, Jong Zandvoort uit de coalitie. Ja. Wethouder Hendrik stopt.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 ...van een andere partij moeten worden... ...of van een van de partijen uit ja, de coalitie... De vraag, ...of van de oppositie... ...of van uh, een partij -neutrale ja, we ...wethouder. We hebben hier iemand zitten... ...die, die, die kinderen daar uitstekend voor... Uh, ...deffen, die, die kinderen uitstekend voor... Uh, <lacht> ja, ...deffen, de, de nieuwe wethouder. <lacht> Tuurlijk. Hup, okay. presentator -wethouder. Ja, nee, we we het wethouder. Het is allemaal te ah, doen. Je bent toch al druk, dus. Oh, precies, kan, er, kan er allemaal mee. Nou, ja, we gaan even plaat draaien. <laughs> uh, Madonna. Madonna is hier in uh, Dear Jazz, zo'n mooie plaats.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 Geen geld in onze koude handen Dus we gaan maar naar je ouders In landen, In landen. En... en dan zitten we hier In het oude strandhuis Wat je vertelt hebt me nuchter maar. Over mijn hoofd Zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent Blij dat je hier bent Wij zitten hier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 Boven hun hoofd zie ik de grijze wol. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent, wij zitten. Hier... Ik vind blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Nou, ik denk dat ze ook uh, Rendel uh, wel uh, kunnen verwelkomen. Ik heb uh, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Want we gaan naar het theater van uh, de Autosport Auto Passion uh, nog uh, twee, uh, twee weken. Rende Nog twee weken. Goedemiddag, nog twee weken. Ja. Nog twee weken. Jeetje, minetje. Wat doe je ons aan? Ja, maar ik moet wel een beetje lachen, want dat liedje zat je te spelen. Ik ga oud en nieuw vieren in zoute landen. Is, is ongelooflijk, hè? Ja, dat is ik hem dan draai. Ja, helemaal niet normaal, hè? Ja, dat zijn zulke toeval uh, momenten. Ja, nee, nee, ik, toeval, ik zag je vanmorgen nee. op de A9, dus uh, ik denk, nou, ik ga deze even draaien voor je. Ja, nou, super. Nee, ik ga in zoute landen ga ik inderdaad ga ik, uh, oud en nieuw vieren. Ik weet geen idee wat daar gebeuren gaat, maar het schijnt nog wel heftig te zijn. Ja, nou ja, met die platen zo. Uh, daardoor ja. zijn we wel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 niet te lang meer wachten, maar, uh, ik ben, uh, niet zo, ja, ben nog wel heel veel open, maar ook niet zo heel veel dat het, uh, zeg maar, uh, dat de mensen lang kunnen wachten, zeg maar. Nee, het, het zijn wel, maar ook uh, mijn favorieten, uh, die 1 op 18, uh, die anderen ja. zijn net te kleine eigenlijk, hè? Ja, 1,43, je. Nou, ja. je, je kan misschien ook een brilletje kopen, maar misschien scheelt dat. <lacht> <was> nou ja, <lacht> ik wou zeggen, nog twee weken zit ik een beetje opgeschreven, maar nog langer, ja. hè? Dus, uh, <lacht> ja, ik komt wel goed, hoor. We gaan okay. gaan ja, door. ja lekker. Alles, nou, door, goed nieuws en alles gaat door en uh, de boel Gaan ook door. Ja. Alleen, uh, ja, met, met Liam Lawson naar Red Bull. En naar Red Bull Racing gaat dan Hadjar. Ja, Hadjar gaat ja, naar ja, nou, dat Visa Cash App uh, RB. Uh, ja, die, uh, die had ik niet zo aanzien komen daar. Maar uh, vind ik... Uh,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 Er zijn er nu al zoveel die daardoor daardoor einde carrière was natuurlijk, he. zo moet je het een beetje zien. Uh, die daar uh, gewannen ze, Ricciardo, uh, uh, klaar. Uh, wie hebben we nog meer gehad? Uh, Paul uh, Uiteindelijk al klaar. Albon, klaar. Gastly, klaar. Yeah. Weet je, uh, die, die toch maar mindere teams gingen daardoor. Uh,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 Zetten we allemaal in op Cola Pinto. maar uh, Cola Pinto, ja, Cola Pinto ja, ja. is niet gelukt. Oh, uh. Nee, maar die moet ik eerlijk zeggen, dat het was natuurlijk heel veel beloofd. Colapinto die eerste wedstrijd had, iedereen ziet wat gebeurt hier. En waarom ik dus gelijk zei is dan zo, het niet zo makkelijk te rijden. Maar dan komen de moeilijke wedstrijden in de regen. Dan komen uh, sprintwedstrijden bij, dan komen er heel andere weekends bij. En dan uiteindelijk zie je dat de ervaring toch heel veel telt. En dat zo'n jongen dat toch helemaal door de mand valt. Dat hij eigenlijk gelijk uit de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 eh, jongens, eh, ja, het is ook een jongen met een bak ervaring die ze binnenhalen, die weet hoe het spelletje gespeeld moet worden. Dus ja, ik denk dat het daar, dat team eh, moet je niet gaan onderschatten. Die kunnen best wel eens even een stapje ogen komen. Maar, eh, dat je toch ook wel andere teams eh, toch wel serieus gaat bedreigen. Ik denk het ook.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 Ja, uh, nou, ik denk, kan er weer inkomen dan? Ik, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat de toekomst, als je nu even gaat kijken, voor de eerstkomende paar jaar, zitten de teams nu al redelijk vast met bezetting. Want er zijn natuurlijk heel veel jonge lui binnengekomen. He, met de Antonelli nu eh, gewoon ook erbij. Uh, vrij veel jonge lui, uh, die uh, voorlopig kunnen groeien in die Formule 1, als, als ze presteren natuurlijk. Ze moeten wel presteren. Uh, dan is het eigenlijk al wel de deur een beetje ook voor volgend jaar gesloten. Uh, van de jongens, uh, uh, uh, heel simpel, uh, uh, wat kan, uh, waar kan ik een plekje vinden?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 dat. Nou, Rendel, jij gaat uh, weer uh, verder stapelen. Ja, Ik, uh, ja, ja dat verhaal van van, uh, je, van jouw <laughs> bovenverdieping, dat die. Uh,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 Het was destijds een uh, mooie combi uh, tussen Lange Frans en uh, thé Ja. En uh, zing een liedje voor me Frans. Ja, leuk om hem uh, weer eens uh, te draaien zo op de Zandvoorts Radio. Half vijf geweest. Hij zit er weer klaar voor uh, Richard Buitenhek met het uh, Beest van de Wek. Ja, maar we dachten van... Uh, oh, dat doet Def, uh, Deflon, de uh, die, van, die lijkt heel erg op het dier van de week. Oh, ja. Daar moet je het mee doen. Hè. Ik ben ook een oude poes inderdaad. Ja. inderdaad, Echt, hè? Ja, inderdaad, ik vind het <tie> leuk, hoor. Oké, okay, nou, doe jij het dier van de week. Ja, het dier van de week. Ik ga hem vertellen. Mijn naam is Poekie. Oh, en ik ben een zes jaar oude poes. De naam klinkt heel lief. En dat ben ik meestal ook. Maar ik heb ook een keerzijde. Nieuwsgierig? Ik leg het hieronder even kort uit.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 Wilt u meer weten of mij in levende lijven zien? Neem dan contact op met de dieren thuis. Of je kijkt op zfm-live.nl en geef jij die ai over zijn bol eventjes dan. Nou, jij zit er dichtbij uh, uh, bij. Terecht. Dit is een, uh, een beetje gevaarlijke pit. Is het ai over de bol he? De ei over de bol Pas op, je op je want die bijt hoor. Ja. Hé, hey, wordt van die artroos is niet waard hoor? Nee, ja, ik voel het nog niet. Nee, <lacht> ja, ja, echt een kat die, die visite aanvalt. Ja. ja dat is wel gezellig zo met de kerstdagen Heerlijk. kat in het naam nou, maakt een rare sprong Zeggen ze altijd Nou dier van de week ja, Bij het kennen met dieren thuis Allemaal leuke dieren die daar op een baas, op, op baas in zitten te wachten Dus uh, ga gewoon langs Keesomstraat nummer 5 Hier in Zandvoort. We weten nu wie er gaat zingen op het Songfestival, hè, Deven? Ja, Ja. En ik ben er wel heel blij mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, gaaf, hè? Ja, ik vind het gewoon wijze gaaf. En, uh, het is een vrolijke snuiter, om het zo ja. even te zeggen. En uh, ben hij ben maakt heel... ook hele mooie platen. Ik ben heel nou, benieuwd ik... hoe die, te, hoe die, te, hoe die er inderdaad vanaf van gaat. Ja, ik ja. ik ook, hoop wat... dat ze een beetje een goed nummer hebben. En, ja. uh, het gaat over moeders, hè, het liedje. Het gaat over moeders. Ja, en dan, hij heeft een, volgens mij een liedje geschreven...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 E écoute-moi, moi. moi écoutez moi Ik ben verloren. Oui, je suis perdu. Quand je me hure, je continue. Ben attends, c'est encore beau. m'a l'a entendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh, ami. Et cette rendez vous. For later time, je sens doch alles du und für mal, für mal. Ik au hier nacht. Attendez, zin u het On Chante, ik moi écoutez-moi, écoutez-moi.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 No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 Dat het plotseling op TikTok viraal ging door Saskia Brouwers. Sasha. Sasha Brouwers. Sasha Brouwers. Brouwers. En haar dochter Kiki. Je kent uh, Sasha? Ja, ja Sasha is wel een bekende zangeres. Ook. Ah, ja, ja, ja. Die het samen zongen. Wat er daarna gebeurde is onbeschrijfelijk, zeg hij. Nog altijd vol ongeloof. Alle radiostations willen mij hebben. De optreders vlogen binnen en binnen een kortste keren stond ik op één in de top 40. En dat maar liefst zeven weken. Daarnaast ontving ik de ene na de andere award.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 Ja, is het oh, echt wel. Voor mij toch? Hij ja? oh, het... staat alleen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Hij gaan kwam dan... uh, bij mij nog net niet uh, op mijn MP3 uh, dingetje uh, voor, zeg maar. Oh niet? Nee, maar wel terug in de tijd natuurlijk. En uh, ja, it's gonna terug in de be een cold, ja. cold Christmas. Heb ik ook nog van hem. Leuk. Dus uh, welke gaan we doen? Terug in de tijd gewoon? Terug in de tijd. Ja, nee, natuurlijk, ja de, de, de oude single dus, maar een mooie videoclip erbij hier in Sanford ook opgenomen. Hè, met uh, met zijn vriend uh, bij het voetbalveld nou, en in de kroeg en dergelijke. Dus uh, hier is Yves en uh, Terug in de tijd. Elke dag samen, de tijd die vloot.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 Ja, ik, kom altijd, kom altijd, ik zit op, al naar de, de box is, te is, kijken van hoe groot zijn is, is hier, boel hier ook. Ja. Dus, uh, we zijn lekker in de oliebollenstemming. Dus. Zeker. En uh, zfm <laughs> lifenl dan uh, zie je alle mutsen weer zitten gewoon, Ja toch? Alle mutsen gewoon voor de camera zitten. Voor de camera zitten. Ja, behalve Devan heeft geen muts Oh ja. dikke bisteek. Ik heb een geen Degene die een muts op zou moeten hebben, die heeft mij niet op. Gisteren niet, hè? Ja.